Kees Groot met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff sluit niet uit dat hij nog meer gemeenten zal dwingen noodopvang te verzorgen voor vluchtelingen. Wel zal hij proberen het tot een minimum te beperken. Dijkhoff reageert daarmee op de kritiek die veel partijen hebben op zijn besluit om 700 extra vluchtelingen onder te brengen in het Drentse Oranje. Gemeenten en provincie zijn daar fel op tegen. PvdA-leider Samson noemde dat besluit een kwestie van noodbreekt wet, maar het mag volgens hem niet nog een keer gebeuren. Ook andere partijen in de Kamer zijn kritisch over het besluit van Dijkhoff, net als de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In Enschede zijn drie wethouders bedreigd vanwege de komst van asielzoekers naar de stad. De gemeente wil niet zeggen hoe ernstig de bedreigingen zijn. De gemeenteraad heeft afgelopen maand ingestemd met, bouw, met de bouw van een AZC voor 600 personen. Het moet tien jaar blijven staan. Veel buurtbewoners zijn fel tegen de komst van het centrum. Actiegroepen hebben in Brussel ruim 3 miljoen handtekeningen aangeboden tegen de TTIP-handelsverdragen. De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen over de vrijhandelsverdragen. Critici zijn bang voor zwakkere regels op het gebied van voedselveiligheid, milieu- en arbeidsomstandigheden. De Nobelprijs voor Scheikunde is dit jaar toegekend aan wetenschappers... die onderzoek hebben gedaan naar het repareren van DNA... De prijs wordt gedeeld door drie wetenschappers. Ze komen uit de VS, Zweden en Turkije. De prijs wordt in december uitgereikt. Aan de Nobelprijs voor Scheikunde is een bedrag van ruim 850.000 euro verbonden. Commissaris van de Koning Remkes dreigt de gemeente Bloemendaal op te heffen... als er niet gauw orde op zaken wordt gesteld. Het bestuur van Bloemendaal is al jaren verwikkeld in hoogoplopende ruzies...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 Even de maling genomen door mevrouw Kaandorp. Ik denk de droomkasteel. Nou, leuke, leuke conferentie, even. Is het alleen een stukje Ukkerlully? Nou, uh, lekker dan. Uh, uh, pst, nog eens een je niet meer, hoor. Potverdorie, nog aan toe. Zeg. Um, even, even de spreuk van de dag. Die zag ik net uh, op mijn telefoon voorbij komen prachtige spreuk van de dag, dames en heren. Luister, de spreuk van de dag. Wat heb je eraan om te leren lezen en schrijven... als je het denken aan anderen overlaat? Hé, hey, hé, hey. hallo, hallo. Bam. hè? Toch? Zo. Ja. dat komt even binnen. Ja, dat komt even binnen. Hè? Ja. Ja. Wat heb je eraan om te leren lezen en schrijven... als je het denken aan anderen overlaat? Tja, ja. Nou. <laughs> ja die is wel wel ja we kunnen we wel wat mee ja we kunnen wel wat mee ja een keer, en dan niet meer. Zo, me so <laughs> sorry. Salina <middels> no, Gomez, was dit, stond in het lijstje nieuwe muziek. Nou ja, dan ga je het één keer doen, en laat je het even horen. Nou, oké, okay, dat hoef ik geen tweede keer horen. So Same old love, heet het nummer. Zo. Nou, oké. Okay. So We gaan ons opmaken voor het recept van de week, dames en heren, naar de volgende plaat. Oh, ja, afgelopen. Nou, dan krijg ik ook een plaat vol. Hé, he, he. Nou, het is dus gebeurd, hoor. Het is dus beter, dit. Ook nieuw, trouwens, hoor. If You Want to Ever Want To Be In Love van James Bay. want to be in love. Als je ooit verliefd wil worden. Nou, James B weet hoe. Goed. Uh... Ja, als u dit muziekje hoort, dan weet u het. hè? Kunt u weer even uh, gauw een papiertje pakken. Hoeft niet hoor. Want het staat ook op Facebook. <laughs> maar uh, dan gaan we naar het recept. Jawel. Ja. Oeh.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 20 minuten klaar. En uh, dat is roergebakken spitskool. spitskool met pindasaus. Daarvoor heeft u nodig 400 gram snelkookrijs. 1 spitskool. Een ui. 1 theelepel sambal oelek. 5 eetlepels olie. 300 gram nasi vlees, uh, 3 eetlepels zoete ketchup En 1 beker bakje Indonesische pindasaus. Jawel. De bereiding gaat als volgt: uh, de rijst koken volgens de gebruiksaanwijzing. Spitskool schoonmaken en in reepjes snijden. En vervolgens de ui snipperen. In een koekenpan twee eetlepels olie verhitten en de, het vlees rondom bruin en gaar bakken. In een wok de rest van de olie verhitten en de ui een, ongeveer één minuut bakken. Dan de spitskool toevoegen en in 7 minuten, minuten roerbakken totdat die beet gaar is. Met sambal en ketchup op smaak brengen. Of saus, de saus de pindasaus volgens gebruiksaanwijzing verwarmen. En de spitskool serveren met de rijst en het vlees. En geef de pindasaus er apart bij. Erg lekker met wat kroephoek en gebakken uitjes en een tip... Voeg wat touquet toe aan het einde van de 7 minuten roerbak tijd. Dus touquet toevoegen aan de spitcal uh, aan het einde van de roerbak tijd. En als u van extra pittig houdt, voeg dan een in ringetjes gesneden rode peper toe. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Survivor, nummer 1 van de Rocky Films. En het nummer dat heet Eye of the Tiger. Ja, Nick en Simon die zijn ook weer helemaal actief. Hebben pas weer een heel nieuw album uit. En daar is dit de single van Open Your Heart. Jij wist zo vaak te belanden in verkeerde handen. Die volmaakte verzinsels hebben voorgewenst. En dat verleden draagt bij aan Reden dat wegens omstandigheden. Ben me van mij de Simon van hun nieuwe album. En het nummer, dat album heet Open trouwens. En het nummer, dat heet Open Je Hart. Nieuwe single van, een, van het stel uit Volendam. Nou, we hebben nog één uh, kort oudje. En uh, daarna uh, het regennieuws. Hè. Moet ook weer gebeuren, hè, nietwaar? Hoort er allemaal weer bij. Uh. Nou, dat, is, uh, dat oudje, dat is uh, Sue Thompson. Dat is wel heel erg oud. Hè? Heel oud, hoor. Norman. Zelfs een versie van Willeke Alberti kan je nou Ja, dat was Sue Thompson. En ik zei het al, er is zelfs een Nederlandse versie van... Uh, Wilke Alberti van dit nummer. Ja, Norman. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Beachclub-eigenaar Patrick Terstegen die in de nacht van zaterdag op zondag gewond raakte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 Ze die verdachten nou, wel dat Ze moesten dezelfde behandeling geven. Heel makkelijk. Ja, even een taser in de net uh, zetten. Ja, lijkt me helemaal goed. Uh. Opsporing verzorg. Uh, besteden gisteravond aandacht aan de gebeurtenissen. De politie doet een dringende oproep aan getuigen. En specifiek de mensen die tussen uh, 11 uur en 1 uur... Uh, s'avonds, nachts in de buurt waren. En die mogelijk iets van de daders hebben gezien. Een scooter en een auto zijn gistermiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Jan Gijzenkade en de Rijkstraatweg. Het is onbekend hoe het ongeval kon gebeuren. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurster van de scooter is door de ambulancebroeders nagekeken, maar bleek achteraf geen serieuze verwondingen te hebben. De brandweer moest gisteravond in actie komen voor een mogelijke brand... in een winkelpand in winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. Althans, dat was de bedoeling. De brandweerlieden kwamen niet verder dan de achterdeur van het pand... die dusdanig goed beveiligd was dat ze hem niet open kregen. Uiteindelijk bleek de voordeur een betere route... waarna de spuitgasten moesten constateren dat er geen brand was. Mogelijk is de naastgelegen worstenrokerij de oorzaak geweest van de brandmelding. Dat gerookt altijd. Nou... Moest verboden worden, ja. hè? Ja, <tie> nou, Je mag binnenkort, als, als het doorgaat... roken op het terras mag niet meer. Dus dan mag je je rookworst ook niet meer op het terras opeten. Nee, vind ik ook. Nee. En uh, je VW uh, uh, aan het eind van de straat pas starten, hè? Ja, ja, dat wel. Dat, nou, het liefst in, buiten de bepaalde kom. <tie> ja, dat bedoel ik. Priest, <tie> maar onvermijdelijk. Alle kastanjebomen die aan de vrijheidstreef in heemstenen staan... worden gekapt... De bomen van ongeveer 100 jaar oud hebben last van de kastanjeziekte. Er kunnen dan spontaan af, uh, takken, uh, grote takken afbreken van de reuzen aan de vrijheidsdreef. En dat komt omdat deze ziekte de bomen van binnenuit uitholt. Sommige takken zijn groot genoeg om fataal te zijn en mocht er een op je hoofd vallen. De zaagactie gaat in twee delen plaatsvinden. Zo kunnen de vleermuizen en andere dieren uh, die zich goed thuis voelen in de bomen... een ander heen komen zoeken. In 2016 vindt er een grondverweziging plaats en wordt er gekeken naar uh, de herplanting van bomen. Tot die tijd zal het, een, uh, zal het aan de bijna monumentale vrijheidsdreef erg kaal zijn. En dat was de berichtgeving. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 temperatuur levert een beetje in en blijft steken op 15 graden. Dat was het. Bye. Oh ja. Yeah. I would stay. Ja. Ja. Ja. Waarom eigenlijk? Uh, ik vind, vind, vond, want ze bestaan niet, niet meer als band. Maar ik vond Krasip altijd een uh, hele leuke band. Het is uh, ook nog eens een keer van Nederlandse bodem. Wat ook wel heel prettig is. En ik, uh, ja, ik weet dat ze in het, uh, zeker in het festival... Als ik, uh, erg populair waren en uh, eigenlijk uh, ja, een beetje op de radio en zo uh, toch wel een beetje vergeten werden. Nou, maar dit, nou, dat... dit nummer niet. Dit nou dit vaak... nummer niet, maar uh, als band uh, kwamen ze niet heel vaak aan bod. Nee. En dat vind ik eigenlijk heel jammer, omdat het een kwalitatief best goede band was. Ja. Ja, dan moet je weer CFM hebben. Daar komen ze wel aan bod. Ja, ja de kwaliteit... allemaal. De kwaliteitsmuziek wordt hier wel gewoon gedraaid. Uiteraard. En zeker het goede Nederlandse product uh, kunnen we niet genoeg uh, promoten. Dus. Oh, dat is een ding wat zeker is. Want er wordt veel goeds gemaakt. Er ja, wordt ook dat bedoel veel ik maar. gemaakt, maar er wordt ook veel goeds gemaakt. Ja, daarom. Dus vandaar die nummer. Ja, Dan zitten we er weer doorheen te lullen. Ja. ja. Die prachtige muziek. Ja. Ja, het is zo mooi als bedje om dit erachter te hebben zo. Ja, lekker. David Gilbert. Ja. Uh, nou ja, hij staat helaas niet meer in de top 3. Dus de komende twee uur in de viniljaren zult u hem niet horen. Nee. Nee, hij staat niet meer in de top 3. Nou, is misschien het... als we oh. tijd over hebben, dat we er even, dat we hem even goed nog even draaien Ja, nou ja, u weet het. Hè? Straks, we zien het. Straks in de viniljaren Let's Apple in 3, hè? Ja, en uh, waarom? Ja, Om, lekker. Omdat het deze week precies 45 jaar geleden is dat het Album uitkwam. Het is nou een 45 jaar. Ja, ja. Is het album alweer oud? 1970 dus dat het uitkwam. Ik zit even te bedenken, toen was ik zeven. En ja. ik ontdekte ze pas vijf jaar later. Ja. En, toen, en toen was het eigenlijk al lang niet meer zo interessant. Nee. Ja. Want de eerste drie albums zijn het mooiste. Ja, maar ja. Maar de, de twee en drie. Eén rekening kan ik nog niet zo zeggen. Nee. Twee en drie zijn eigenlijk het mooiste. Maar ja, kijk, toen ontdekte ik ze. En dan ga je natuurlijk ook de oudere albums luisteren. En toen kwam ik deze, de nummers die hierop staan ook tegen. En uh, mijn eerste gedachte was... Wauw. Ja. Wauw. <laughs> ja. wow. Oké. Okay. Nou, en uh, ja. Vier hebben we al een keer gehad. Let en vier hebben we al een keer gehad. in de is jaar. jaren. Dus nou, doen we nou drie omdat die 45 jaar bestaat. Kijk. We zijn trouwens alweer, uh, wat het betreft, alweer druk bezig met het verzamelen van de keuzelijsten. He, over, uh, nou, ruim een maand. Zo ongeveer. Ruim een maand? Nou ja, ruim een maand. Mm -hmm. Ja, eind november. Dan kunt u weer gaan stemmen hè, op onze eindejaarsfiniel top, top 50. Ja, kom, 50? Kom. Ja, 40 weet ik veel. Hoeveel lang het afgelopen jaar? 40, 20? Toch? Nee joh, vorig jaar hadden we de 40. 40? Ja. Dit is, Hebben uh, we die wel gehad nu? Dit is Stroma. En Formidable. formidable. Ook goed. Formidable.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 Tu veux je. Het dis comme zo. c'est réglé et zo. Au petit aussi Enfin si Het en avez Attends 3 ans niet zo. Het là vous verrez Si c'est formidable Het is niet zo. Het is niet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 Je formidabel Stroma Of me, Stroma uh. uh, Formidabel heten Het zijn hele grote hit Ja It's already new. Yeah, I mark you every word. I wear the smile you gave me. Somehow it seems you saved me. And if I'm a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 I'll never was ready I swear that you I never was ready So if you give me this one chance I'll show you how I see you When memories deceive you Right here is where I stand I hope you understand I hope you understand And I try to make him up a wedding But it's only easy if you let it I swear that you won't ever regret ik weet dat je on Maar het easy je Ik dat je ever Ik dat je ever regret it. Senebose, of zo. Ja. Prachtig liedje trouwens. Het nummer mag heet Poetic. Ik het ook weer aan in de lijst met uh, nieuwe muziek. Ja, dan kom je af en toe wel eens leuke dingen tegen zo. <lacht> Senabo C, ja. Zo zou het wel ongeveer uitgesproken moeten worden. Ja, maar dat heet poetic, oftewel. Het is poëtisch. Nou, dat is het zeker. Dat is het volgende niet. Dat is niet poëtisch. Nee, het is gewoon rock roll of uh, rockabilly. Ja, yeah. woehoe. The Stray Cats rock this town. Ze het. In de beste traditie, hè: Contrabus, gitaartje en een snare trommel. Meer was het niet? Ja, oh ja, een hi hatje erbij. Maar meer was het niet hoor, echt niet? Gezellig, stray cats. Dit is Kensington van het album Rivals. Alweer een single Done with It. Het Singeltje van uh, album Rivals. Ja, dat doen ze tegenwoordig, Zo'n album. En uh, dan heb je een uh, album, en er worden dan worden uh, er 10 of 20 singles vanaf gehaald. Nou ja, ja, maar ja, zo blijft het wel in de belangstelling natuurlijk. Nou, dit wordt de laatste. Een heel breekbaar liedje. De laatste voor vanmiddag. Althans, wat de lunch betreft. Want we gaan zo natuurlijk door met de vinieljaren. laatste is vandaag voor Sting. Gordon simmers and the limited hate. Fragile. Circuleert op internet een prachtige uh, opname als duet met Stevie Wonder. Die zou ik toch ook eens proberen te vinden, want die is zo verschrikkelijk mooi. Hetzelfde liedje trouwens. Maar dan uh, beperkt Sting zich tot het rammelen met cabassas en uh, laat die Stevie gewoon even lekker zijn gang gaan. En dat is zo'n mooie versie. Ik zal eens kijken of ik hem kan vinden. Misschien vanmorgen, je weet het maar nooit. Fragile was dit dus van uh, Sting. Uh, Ex-voorman van uh, The Police. Ja. ja, en als je dit liedje hoort, als je dit basloopje hoort... dan weet u het natuurlijk, hè, dan zit het er weer op. En in ieder geval wat de lunch betreft. Terwijl het buiten nogal donker wordt. Dus ik denk dat we zo weer een behoorlijke pleins erheen gekregen. Nou ja. bam. -ba -ba. Ik ga eventjes voor een paar minuten afscheid van u nemen, dames en heren. Wat CFM links betreft, morgen weer verder. Morgen vanaf 12 uur met Dolly als sidekick natuurlijk. En vrijdag is het programma er ook. Maar dan doet Charlotte en uh, ik uh, ga even een broodje pakken. En uh, gaan we ons opmaken voor de vinyljaren. Zometeen tussen 2 en 4. Met als classic album Let's Apple in 3. Woo! En verder natuurlijk wat nieuwe binnenkomers. En de top 3 uit de Vinyl Top 50. Ja. Allemaal te volgen via internet via www.vinyl50.nl .no. kunt u zien wat u straks te horen krijgt. Nou, tot zo hè.